Als mensen even laten weten misschien waarom ze nog wakker zijn. Ja, leuk. Als je even een audioberichtje zou willen sturen. Dus dan moet je het wel even inspreken waarin je zegt... Hey Kane, ik, ik ben nog wakker omdat... Dat... Puntje, puntje, puntje. Met je eigen invulling op de puntjes. Spreek het nu in in de App Key Q Music. Ben je over een paar minuten op de radio. En ook Kelvin Harris komt eraan. Wat een blessing. Oh, mooi.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 Goedenacht, 12 uur geweest. Het Q-Music News krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenacht. Het is Marokko niet gelukt om de Afrika Cup te winnen. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar uiteindelijk was Senegal met 1-0 te sterk. De wedstrijd verliep chaotisch. Senegal wilde aan het eind van de reguliere speeltijd niet meer verder spelen... omdat ze het niet eens waren met een penalty voor Marokko. Die penalty ging er uiteindelijk niet in en dus kwam het aan op de verlenging. En kort de afloop van de wedstrijd werd het onrustig in de Schilderswijk in Den Haag... Marokkaanse supporters gingen met fakkels de wijk in en bekogelden de politie met vuurwerk. De ME voert daar nu charges uit. De gemeente had vanavond uit voorzorg al meerdere straten afgesloten voor autoverkeer. Rond meerdere pleinen in Amsterdam-Nieuw-West wordt het openbaar vervoer uit voorzorg omgeleid. Het dodental van het treinongeluk in het zuiden van Spanje loopt verder op. Er zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er tientallen mensen zwaar gewond. In de buurt van de stad Cordoba kwam een hoge snelheidstrein op het verkeerde spoor terecht... en knalde bovenop een tegemoetkomende hoge snelheidstrein. Ziekenhuizen in de buurt bereiden zich voor op meer dan 100 gewonden. En trainer Maarten Martens van AZ gaat per direct weg bij de club. Hij vertrekt vanwege de tegenvallende resultaten van de ploeg. Ze staan achtste in de eredivisie en verloren dit weekend met 3-1 van PEC Zwolle. Desalniettemin kijkt Martens met veel trots en waardering terug op zijn tijd als coach. Hij wordt opgevolgd door Leroy Echtold, die is nu nog de trainer van Jong AZ... Het weer dan nog, van weer online. Op de meeste plekken is het helder. In Noord-Holland en Friesland geldt code geel voor mist. Want in je kan het vannacht licht vriezen. Morgen wolken en zon bij 4 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Welkom in de Q-nacht. Alleen hier hoor je de dingen die je nog nooit eerder in je leven hebt gehoord. Zoals een olifant die een scheet laat, maar er zit een tuba vast in zijn achterste. Een hoop noise. Kom er maar in, Kane. Q-Music. Kane slobber. Hey, ik kom je weer even vergezellen deze nacht. Leuk dat jij er ook bij bent. Calvin Harris, hoor je zo naar UB40 Falling in Love with You. Q-Music. Cue Q-Music. Cue Cue sounds bad. Hey, Kane, ik ben nog wakker omdat ik net natuurlijk van de bioscoop kwam uit Tilburg. We waren naar de film Avatar Fire and Ash geweest. Ik ben nog wakker, want wij komen van Vrienden van Lampston. Wij zijn net terug van uh, de Moon en Roos. Hey, Kane. Ik ben nog wakker omdat ik nachtdienst heb. Ik moet nog even door tot half zes. En dan heb ik lekker vier dagen weekend. De Q-nacht met Kane Slobben. Hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van maandag 19 januari 2026. Het is 11 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Ja, ik heb uh, mijn best weer gedaan om leuke muziek voor je mee te nemen. Ik heb een beetje country van Nate Smith, een beetje hip hop van Eminem... en een tikkeltje foute muziek van One Direction. Komt er allemaal aan. Ja, en ik wil het zo even met je hebben over een uh, wedstrijd die ik deze maand ben gestart. Mijn lieve vriend en collega uh, Domien Verschuren doet namelijk ook mee met die wedstrijd... maar Laat het duidelijk zijn, het is eigenlijk vooral een wedstrijd voor onder de Q-luisteraars. Maar ik dacht, als Domien een, een, een duit in zakje wil doen, dan mag dat ook. Uh, dit is namelijk zijn uitzending. Of, zijn uitzending, ik moet even hoesten. Wacht even hoor. <coughs> <coughs> Zo. Nou, ik ben gegeten dus. Zo, een even wat vast in mijn keel, excuus. Uh, dit was zijn inzending, dat wilde ik zeggen. Hé hey Keem, Domien hier. Mijn... Is dat Joost Winkels dit jaar een biertje gaat drinken met Martin Garrix. Nou, waar de wedstrijd om draait en of dit een inzending is die kans zou maken op de winst, dat hoor je zo naar Rita Ora en Let You Love Me. I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 show you how the world is big and beautiful cue music look if you had one shot one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you it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 It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke, he's so stagnant. ga zeggen. Maar vandaag, precies 23 jaar geleden, stond dit op nummer 1 in de top 40. M&M'n Lose Yourself. Zometeen hoor je nieuwe muziek van Nate Smith. Eerst wil ik het met je hebben over de wedstrijd waar je nu nog je inzending voor kan insturen. Deze hele maand kan je namelijk nou ja, nog jouw inzending sturen voor de meest onwaarschijnlijke voorspelling van 2026. Wat is jouw voorspelling voor dit jaar... waarvan de kans zo klein mogelijk is dat het uitkomt... maar wat nog wel uit zou kunnen komen? En Het is dus een wedstrijd... wat betekent dat uh, de persoon met de meest onwaarschijnlijke voorspelling... die aan het eind van het jaar dan wel blijkt te zijn uitgekomen... die wint aan het eind van het jaar een prijs. Ja, Ik heb het uh, deze week ook even gevraagd aan wat collega's... wat hun voorspelling dat is, dan is... Dit was bijvoorbeeld uh, Domien Verschuren. Hey Kane, Dominie hier. Mijn meest onwaarschijnlijke voorspelling voor 2026... is dat Joost Swinkels dit jaar een biertje gaat drinken met Martin Garrix. Hij heeft sinds vorig jaar zijn telefoonnummer. Ik weet dat zij ook wel eens met elkaar appen. En ik weet dat er iedere keer wordt afgesloten met... hé, hey, we moeten snel een biertje gaan drinken. Ik denk dat dat dit jaar opnieuw niet gaat gebeuren... Joost heeft alle tijd, maar Martijn Garrix is een superster. En ik denk niet dat er dit jaar een moment komt dat zij elkaar treffen... of het nou in een bar is of in een penthouse... dat zij samen een biertje gaan drinken. Ik gun het Joost heel erg en Martijn nog meer. Maar het gaat niet gebeuren. En wat is dan de voorspelling van Joost Swinkels? Hey Kane, Joost hier. Mijn meest onwaarschijnlijke voorspelling voor 2026... zou zijn dat Mattie Valk in een auto terechtkomt met Max Verstappen... en dat ze samen een rondje rijden. In de breedste zin van het woord. Dus dat kan zijn op een circuit. Dat kan gewoon op de snelweg. Een auto hoeft niet per se een Formule 1-auto te zijn. Dat kan ook een Kia Picanto zijn. Ik weet dat Matty heel graag dat zou willen. Hij is groot fan van Max Verstappen, dat mogen duidelijk zijn. Hij heeft hem volgens mij nooit echt één op één geïnterviewd. Maar ik weet dat die wens er wel is. En het liefst zou hij dat dan natuurlijk willen doen in de auto. Dus ik, ik hoop voor Matty dat het lukt. Maar ik achterkans onwaarschijnlijk. Ik vind het dus heel grappig dat zowel ik heb dit dus aan Domin en Joost losgevraagd die wisten niet van elkaar wat hun voorspelling was. Maar dit is denk ik de reden waarom, we, of waarom zij zichzelf zo vaak zussen van elkaar noemen. Want zowel Domin als Joost hebben dus... Eh, terwijl je echt alles kon voorspellen wat je wil... hebben een voorspelling gedaan over een Q-collega... met een bekende Nederlander... waarbij ze ook nog afsluiten met... Ik, ik gun het de, de collega zo om dit mee te maken... maar ik denk niet dat dit gaat gebeuren. Het is precies dezelfde opbouw ook. Sterker nog, het fragment dat ik heb ingestart... duurt allebei exact 37 seconden. Het is niet... Ja, het, ik vind het echt zo grappig. Maar goed, het mogen duidelijk zijn... dit is dan wel heel Q-gericht wat Domin en Joost zeggen... maar het kan echt van alles zijn. Hè? In de Q-Music-app zijn de meest binnengekomen voorspellingen tot nu toe vooral dat Nederland het WK gaat winnen en dat het vuurwerkverbod niet doorgaat. Dat zijn de voorspellingen die tot nu toe het meeste binnenkomen. Ja, heb je nou zelf een nog onwaarschijnlijkere voorspelling voor dit jaar in petto? Stuur hem dan met een berichtje via de Q-Music app. en onthoud dus hè, de meest onwaarschijnlijke voorspelling. Dus echt de allermeest onwaarschijnlijke voorspelling die dit jaar ook echt uitkomt. Die wint uiteindelijk een prijs. Dit is nieuwe muziek van Nate Smith, After Midnight. Toepasselijk. again and Nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. We'll up nice again. We'll nice again. We'll up nice again. We'll up nice again. Lucky. up nice again. Lucky. nice again. Lucky. up nice again. Lucky. nice again. Lucky. voor Raul Williams en Get Lucky by your music Met een klein beetje Now Rogers op de bas. Zometeen overigens nog meer Now Rogers. Damiano David, Tyler en Now Rogers met Talk To Me komt eraan. Ondertussen vult de Key music app zich met onwaarschijnlijke voorspellingen voor dit jaar. Wat is jouw voorspelling voor 2026? Waarvan de kans zo klein mogelijk is dat het uitkomt. Maar waarvan hij wel nog uit zou kunnen komen. Nou, er komen leuke dingen binnen. Uh, Raymond die stuurt bijvoorbeeld... Apple gaat fuseren met Samsung. Nou, vind ik een leuk voorbeeld. Uh, Chantal die zegt... The Voice of Holland wordt weer van de buis gehaald. Vind ik ook een heel leuk voorbeeld. Uh, en Timo die zegt nog bijvoorbeeld... Nederland krijgt een nieuw volkslied. Ja, vind ik heel creatief. Heb je zelf nou nog een onwaarschijnlijkere voorspelling voor dit jaar? We uh, sturen hem dan even met een berichtje via de Q-Music. app gewoon deze kant op. Want de persoon met de meest onwaarschijnlijke voorspelling... die ook echt uitkomt, die wint aan het eind van het jaar een prijs. Q-Music, geen slobben. Zo meteen verspelen we het gezongen woord naar Damiano David en Talk to Me. You better with you. You look like someone I know. A picture dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Yes, I'm. In. We gaan het gezongen woord spelen. Je hebt drie Engels liedjes voor je klaarstaan. En er is één woord dat zo in alle drie die liedjes voorbij komt. Mijn vraag aan jou is of jij dat gezongen woord weet te vinden. En ik maak het je alvast wat makkelijker. Ik verklap je hierbij alvast. Het woord dat je zoekt begint met de letter S. Dus de S van start, bijvoorbeeld. Nou, als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter S... in alle drie de komende liedjes voorkomt... stuur je antwoord dan even in via de Q Music app. Ja, en Ik wil mezelf geen schouderklopje geven... maar ik heb echt mijn best gedaan om weer drie leuke liedjes uit te kiezen... voor het gezongen woord. Zo hoor je straks een track van One Direction. Die heb ik zelf al heel lang niet meer gehoord. En dit is een van mijn favoriete hits uit 2025. Theme Impala en Dracula. Nou, heel veel succes met het zoeken naar het gezongen woord. Een woord dat dus begint met de letter S the for a soul and baby you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 bij Q. Midden in het gezongen woord. Ik draai drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter S in alle drie de liedjes voorbij komt. Het is de jouw de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q Music App. Nou, dat wordt al veelvoudig gedaan. Best wel veel verschillende antwoorden ook. Uh, zo zie ik dat Gerard denkt dat het Shadow is. Nee, Shadow dat is niet het goede antwoord, Gerard. Uh, even kijken hoor. Anton en Nadine die denken nog Sun. Of sunlight zie ik ook nog binnenkomen. Nee, is ook niet het woord dat ik zoek. Nou, daar laat ik het nog even bij. Ik ga nog niet alles verklappen. Maar denk jij te weten welk woord dat begint met de letter S... wel, zowel in Dracula van Theem Impala... als Drag Me Down van One Direction voorkwam. En ook nog voorkomt in dit laatste liedje wat ik nog voor je ga draaien. Stuur hem dan in via de Q-Music app. Maak je kans op een prijspakket. En dat derde nummer is Martin Garrix...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 Een Bon bij je music High on Life. In het gezongen woord, ik draaide drie liedjes... waarbij één woord, dat begint met de letter S... in alle drie de liedjes voorbij kwam. Uh, nou, Martin Garrixus met High on Life. Daarvoor One Direction, Drag Me Down. En daarvoor weer Theme Impala met Dracula. Ik heb uh, ja, in een lange tijd niet zoveel verschillende antwoorden binnengekregen. Even een paar antwoorden doornemen die er binnen zijn gekomen. Natalie dacht side. Ook Smile kwam nog best wel veel voorbij... Sleep stuurde Mike nog in. Scared dacht Alice nog. Uh, nou ja, Gerard zei net ook als shadow, maar dat is allemaal niet goed. Maar Jamal, goedenacht. nacht. Jamal, Oh, Jamal, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. goedenavond. Zou je de, de radio op de achtergrond heel even uitwinnen zetten, want anders ga ik mezelf weer terug horen. Ja, ja, dan gaat die. Nou, super. Jamal, nou, uh, Ja, dit is helemaal top. Ben jij op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord? Ja, je moet het, uh, het. Nou, ongeveer wel, ja. <laughs> ja, dus, maar dus, ik denk. Ik, ja, ik vermoed aan ja, je stem dat je nog niet op de hoogte bent van de specifieke spelregel die ik bedoel. Um, ja. Jamal, jij bent natuurlijk helemaal in spanning over of jouw antwoord ook het goede antwoord is. Maar om ja. jouw antwoord goed te kunnen keuren, moet jij het gezongen woord ook wel even. ...gezongen ten gehoren brengen. Het gezongen woord dient ook gezongen te worden. Nou, ik ga mijn best doen. Ja, ben je er klaar voor? Ja hoor. Jamal, 51 jaar uit het mooie Arnhem. Wat is volgens jou het gezongen woord? See you smell, see you smell. <laughs> dus dan, ga, dan gaan we voor see, denk ik. Ja, see ya. See. see you smell, ja. Exactly. See, see. see you Nou Jamal, het klonk alsof je die plaat al aan het zingen was, die high on life. Het <laughs> enige wat ik kon, de rest kon ik niet, sorry. <laughs> hey, gefeliciteerd, ik ga het QMU's prijspakket naar je opsturen Jamal. Ah oh, superman, gaaf, dankjewel. En ik wens je nog een hele mooie avond hè. Plissieke ook, dankjewel. the pyro, you light the A cold bed full of scorpions, the venom stole.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 my heart from the fate of Ophelia Cue Cue music Cue sounds better with you Sometimes I fear my conscience Feels like I'm deep on the water Oh God, I'm going nowhere Without you, nothing else matters